Als de dader niet betaalt, dan keert het Centraal Justitieel Inkassobureau het geld uit. Voor de kust van Nigeria zijn doden gevallen bij aanvallen op twee schepen. Twee Nigeriaanse veiligheidsmedewerkers zijn gedood. De schepen zijn van Sea Trucks Group. Aanvankelijk werd gemeld dat dat een Nederlands bedrijf is, maar dat blijkt niet zo te zijn. De schepen waren niet onder Nederlandse vlag en er zijn ook geen Nederlanders aan boord. Bij de aanval zijn vier bemanningsleden ontvoerd. Die komen allemaal uit Azië.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 Met Mario Zangvoort. Zaterdagavond op ZCFN. I'm better. So much better now. I see the light. as the light went together. By drones until the red comes, you'll find it chasing the sun. They said this day will the sun This up, this up, this up, this up, You'll find this place this up, this ...voor zaterdagavond een wandeling over het strand... ...door de duinen in het centrum van Zand. Je bent beland in een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zand. En iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht ben ik bij. Het eerste uurtje met een mix van dance en R&B. En het tweede en derde uurtje DJ Mauso... ...in de mix met zijn Global House Vibes. Als opening hoor je The Wanted met Chasing the Sun. Zometeen zo meteen The Opposites... ...want laatste schen in slapeloze nachten. En nu is de Far East Movement... ...samen met Cover Drive... Met ...Turn Up The Love. We are... Tonight, and we're breathing in the same air So turn on the love, turn on the love We're turning up the love oh, oh, oh. The sun and the moon. Get it poppin', pop the molly, dirty bass is so body body. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So one, two, hit the booze. we on you, two, nothing to lose. So let it loose, 'cause the sheep gon' sleep like bop, Drop low to the LO. L O V E gotta get mo', So clap your hands, clap, clap your hands. Got nothing but love to give. Turn it up, turned up, you don't hear me now.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 Stad ligt te stukken, blikken voor ijzer in de stad voor me schurken Zon in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten, mijn gedachten op een masterplan plan De kans met de daarvoor nog geeft aan hoe ver ik ben Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit Vingers die kievelen, ze duiken, we stil zitten Klaar voor de arts, die het dillen, kiks verslaven Net alsof jij aan de heren, zit De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen, de zon breekt door Acht op, op, mijn toekomst, zo'n dang naar morgen, daarom ik dicht wat er in bed Vol met gedachten, de tijd ik langs en door, slapeloze nachten. Dat is ons decor, klein morgen Doen we nog steeds voort of een park op boord Lichtbakken in mijn bed Yeah ...de appelsuits met slapeloze nachten. En voor de foreign movement... Dus... ...met cover drive, met Turn Up Love. Cfm's antwoord, the Love... voor antwoord Night Nightwalk. We gaan eens even kijken of we nog een beetje leuke... ...shownews voor je hebben. Er gaan al lange geruchten dat Kerry Perry en John Mayer iets hebben. Die maakt ze toch wel... ...om wel heel erg gemakkelijk om deze conclusie te trekken. De twee zijn namelijk samen naar huis... ...gaan naar een diner van drie uur. Het stelletje heeft drie uur lang gedineerd... ...en intieme gesprekken gevoerd in L.A. Na het etentje ging het stel samen naar huis... Dit gebeurde een paar uur nadat de zangeres terug was uit Brazilië. Volgens een nieuwe bron heeft Katie al heel lang een oogje op hem. En uh, Katie lijkt uh, vergeten te zijn dat John een reputatie als vrouw heeft. Dat hij ooit een rampzalige relatie had met haar vriendin Taylor Swift. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Liefde maakt blind. En Jennifer Lopez, oftewel J-Lo, dreigt met een rechtszaak tegen de ronlobladen. Media heeft namelijk gezegd dat haar vriend Casper Smart homo is... Dat is volgens de Latino en haar vriend Kasper helemaal niet waar. De pers heeft beweerd dat ze Kasper hebben betrapt in een sexclub voor homo's. De advocaten van het koppel hebben brieven gestuurd naar de magazine Star and In Touch. En hierin worden ze gewaarschuwd dat ze berichten vals, kwaadaardig en lastig zijn. De tijdschriften de moeten dit rectificeer. En als ze dat niet doen, wordt er een rechtszaak van gemaakt. Ja, als uh, artiesten, dan doe je dat makkelijker dan wat wij als uh, Nederlandse burger dat doen. Want uh, ja, het kost allemaal geld en... Dan moet je dan maar zien of je het hard kan maken natuurlijk. Smart FM Inter Radio. Wat zeg ik nou? Cfm Zandvoort. Ja, af en toe uh, heb ik wel eens uh, uitstapjes naar andere omroepen. Cfm Zandvoort, de Nightwalk. Zometeen Baasbots met de botsaal. versie van de Limburgse Kermis. Maar eerst hier sister, uh, sister Sisters met Only the Horses. Jorik hier op Cfm Zandvoort. The city was gone. Het Hershey Goes. De avondmaars Bots met houden, En ook nog muziek van Sissel Sisters met Only The Horses. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Er is nog even muziek. Onder andere JLo, samen met Flow Rider. En laatst verscheen niet, maar eerst hier Justin Bieber met All Around The World. You're beautiful, beautiful, you know From beauty, but just scratching the surface. Lost time is never found. Can the DJ please reverse it? In life, we pay for shame. Let's make every second worth it. Anything can work if you worth it. When people say you don't deserve it, then don't give in. 'Cause hate may win some battles, but love wins in the end. You ZFM ZFM's Night Walk. Night Walk. feed down flow right ahead Zandvoort de Nightwalk iedere zaterdagavond tot middernacht het beste van dance en R&B in het eerste uurtje en het tweede en derde uurtje het beste van dance in de mix met DJ Mauso. het is tijd voor de party update. Wordt voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan. Nou als eerste beginnen we altijd even met Escape in Amsterdam. Hebben we hebben vanavond Brainwash. Zoals iedere zaterdagavond met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet vanavond met Gabriel en Gastelon. Berkland. Jury. sexy Mister Axon, uh, Sax. Miss Irma Derby komt ook. Tashika on Percussions. Electric Urban. En in de Electric Lux hebben we Danny Canova. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam... tot vijf in de ochtend bij uh, feesten. In de Escape in Amsterdam met Brainwash. En vandaag hadden we natuurlijk ook uh, Dance Valley... in uh, Sparenwouden. Dat is weer een groot feest. We bijna afgelopen. Nog een paar uurtjes en dan uh, gaat de stekker eruit... Dus uh, ja, weinig nut om daar nog naartoe te gaan als je nog moet omkleden. en alles. En volgens mij, uh, ja, kom je er gewoon niet meer in. van Zandvoort, nog meer leuke feestjes vanavond. Vanavond in de Panama. om tien uur gaan de deuren open tot 4 uur ochtend. My Crush on Gay Is natuurlijk uh, deze week, ja, uh, yeah, de Gay Parade. Voor mij is die zaterdag, maar deze week, de hele week is het eigenlijk eh, allemaal een beetje, ja, Ros Amsterdam, om het maar zo te zeggen. Met onder andere D-Train, Kimberly Ramirez, Clayton Dwayne en Clark Carlos, Jean Johnson, Fantastic, Derek Banks, Tony Rodriguez en nog veel meer. Vanavond dus in de Parma. My crush on YMCA. Zeker even langs schaar als je van dat soort feesten houdt. En vanavond... In de sand hebben we Sundays hosted by House Rockers. En dat is natuurlijk met Lucian Ford, Narrow Neville. The Brothers in the Boots, Joe Switch en de MC is Roga. We even kijken vanavond in de sand. duurt tot vijf uur in de ochtend, om elf uur gaan de deuren open. Sundays hosted by House Rockers. En in de Western Union het is al begonnen, het was om vijf uur al begonnen. Het duurt tot vijf uur in de ochtend hebben we western Union vijf jaar. Met onder andere Michel de Heek. Oliver White, Stefano Riccietta en nog veel meer. gaan even kijken in de Westerunie. Tot 5 uur in de ochtend duurt het. Westerunie, 5 jaar. En vanavond wat dichter bij huis hebben we in de Stalker. Hebben we Welcome to Wonderland met Joachim Pastoor uit Frankrijk. Met de natuur Joachim Pastoor, Stevie Wanda, Sandro Voigt en Lee John. En in dezelfde twee Joost Houseman, Sander Lorenzo en Maximo. Tot vijf uur in de ochtend. Om elf uur gaan de deur open. Tot vijf uur in de ochtend. Welcome to Wonderland. Met uh, Johan Pastoor. En dat allemaal in Club Stalker. En vanavond in Zandvoort. Hebben we Club Exposure. In Club Exposure. Privilege Ibiza-style party Met uh, Peter Fields, Danny B. Donny Brasco, It's Beach En uh, MC is sugarfree. Vanavond dus in de Club Exposure. Privilege Ibiza staal, pomp party. Dat de feestjes voor de zaterdagavond. En dan uh, gaan we meteen even kijken of er nog feestjes zijn uh, voor de zondag. Nou, als eerste zondag ben je om twee uur welkom in uh, Beach Club vroeger. Met Flirters Beach Edition. Onder andere Benny Rodriguez, Vata Gonzalez. The Flexicon, Michael Mendoza, Sandro Silva, Rishi Romero, Rockwell. MC is M en MC uh, DJ en MC Falto. Morgenmiddag dus vanaf 2 uur. Tot middernacht in Beach Club vroeger. Flirters Beach Edition. En ook morgenmiddag vanaf 4 Ben je welkom in Bloomingdale. Met Kings of Ace. Met onder andere Afro Jack, Sherman Lodgie, Billy the Clit. Nee, tegenwoordig heet hij Billy the Kid. Dat is echt wen hoor. Rehab. Lero Styles, Frankie Rizzaro. The Bass Jackers. Bobby Burns. City Samson hoosted bij Ambush. Morgenmiddag dus vanaf 4 uur in Bloomingdale. Kings of Ace. Er is nog veel meer te doen op het strand van Bloemendaal. Morgenmiddag in Club Fuel. Trondhead Fuel. Mats on the Beach. 3 hours roog. Dat is natuurlijk met uh, Jasper Klaas, Glenn Helder, Unpercussions, DJ Etienne. Roog. 3 uur achter elkaar. MC Charles, die kennen we van Het Candy. En Mr. Mats. Morgenmiddag dus vanaf 4 uur. Mats on the Beach, 3 uur. Roog. Op het strand. Nou, zeker even een kijkje nemen in Club Fuel. En het laatste feestje in Bloemendaal. Morgenmiddag vanaf 3 uur. Woodstock 69. Border Community. Met James Holden uit de UK. Ferment live uit Canada. Nathan Fake ook live uit de UK. Kate Wax en Wesley Metzer ook uit de UK. Morgenmiddag dus vanaf 3 uur. In Woodstock 69, Border Community. Tekenen moeite waard om daar eventjes langs te gaan. En in Zandvoort. We hebben in deze, uh, Club Exposure nog een uh, Summer Night Club. Summer Club Night moet ik zeggen. Van 11 tot 5. En uh, de line-up. Geen idee, heb ik niet binnengekregen. Maar je denkt van, wil dicht bij huis zijn? Dan moet je gewoon eventjes gaan kijken morgen. Morgennacht uh, in de Club Exposure. Met summer club nights en tot zover ook de feestjes. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk we gaan door met muziek Afro Jack. Rock the House. Ik <laughs> Waar zou ik mijn spaargeld plunderen En geef aan een zwerver om mijn even te zien glunderen De eerste de beste knuffelen Niks meer zou het buffelen Als er geen morgen was Zou ik een show doen voor een dubbeltje Want ik ben wie ik ben Leef hoe ik nu leef Zou Riena wieten om te zeggen Hoe lang ik al op een space Want alle secondes die dikke weg En als je er niet bij bent Ga dan op je weg Leef voor de dag En denk niet aan morgen Want je weet niet wat je daarna treft. Dus loop met een lach En maak je geen zorgen voordat het is Ik Want als de nacht een mooi gras, dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen, totdat we neervallen. Want als nacht een mooi gras, van Amsterdam tot Londen, ik sleep het tijd mijn longen dit is mijn laatste ronde. dat de nacht een mooi gras, mooi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 dus loop met de lach en maak je geen zorgen. Denk goed na voordat het over is. Want dat is er nachtje nou geen was. Dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen. Totdat we neer vallen. Maar dat is er nou geen Van Amsterdam tot Londen. Ik spreeuw het uit mijn longen. Dat is mijn laatste ronde. Want dat is er nachtje nou geen morgen. Dit dan mijn allerlaatste alle, trek. Alle laatste trek? Of ben ik aan het dromen, word ik straks weer eens gewekt En als het dan zo is, geef me alsjeblieft een smack Want dan ben ik belul en heb ik veel te veel gezegd Want als ze nou geen mooi gehoos, dan gaan we met z'n allen Nog even lekker knallen, totdat we niet vallen Want als ze nou geen mooi gehoos, vanaf ze tot Londen Ik schreef het uit mijn locken, dit is mijn laatste ronde Want als ze nacht nou geen mooi dan gaan we met z'n allen Nog even lekker knallen, totdat we Nederlandstalige muziek. Vandaag een hoop Nederlandstalige muziek uh, in The Night Walk. Dat was Jesse met Als Er Geen Morgen Was, de titelsong van uh, Zon En daarvoor Afro Jack met zijn laatste hit Rock The House. Het zit weer op het eerste uurtje. Een mix van dance en R&B in The Night Walk. Zometeen. Vanaf 10 uur. Twee uur lang. DJ op. De Global House vibe. We een paar stukjes muziek begaan tot en met de DJ Lee. Onder andere DJ Happy Met San Francisco. Maar Bob Sinclair, ook een laatste schedeerd van hem. Ik heb nog niet veel gehoord, maar hij is lekker. Groepie. En ik het zo meteen.